Goedemiddag allemaal. Goed jullie allemaal weer te zien. Hey, ik begin met een vraagje. Wie heeft wel eens de film Inside Out gezien? Nou, ik zie best wel uh, meer vingers in de lucht dan ik had verwacht. Voor degenen die hem nog niet gezien hebben, is hij absoluut aanrader. Het is eigenlijk een familiefilm/kinderfilm. Hij, hij is eigenlijk boeiend van begin tot eind voor iedereen. De film gaat over een meisje uh, wat met haar ouders gaat verhuizen. En dat vindt ze helemaal niet leuk. En ze gaat echt door een, een, een rollercoaster van emoties. En elke keer als ze weer een heftige emotie beleeft, dan, dan krijgen we een kijkje in haar hoofd. En dan, dan zien we al die emoties als, als figuurtjes aan de knoppen zitten. En vechten om wie er aan die knoppen mag zitten. Heel fascineerd. Ik wil even de, de trailer een klein stukje daarvan laten zien. I'm joy. This is sadness. That's anger. This is disgust. And that's fear. We're Riley's emotions. <laughs> Hebben we niet allemaal deze emoties? Misschien niet zo heftig, of zo kort, achtereenvolgend. volgend. Maar ja, ik, ik wil je nogmaals aanmoedigen deze film te zien. waarom? Omdat die film heel goed laat zien wat voor emoties we allemaal ervaren. Hoe die ontstaan en wat we ermee doen. Op een goede manier, maar soms ook op een niet zo goede manier. En, weet je, helaas staan we er als Christenen niet echt onbekend om goed met onze emoties om te gaan. Um, ik ben opgegroeid in een geformeerde kerk. Een kerk waar eigenlijk emoties vooral een beetje onderdrukt werden. Um, eigenlijk was het niet... Um, laat ik het zo zeggen. Je, wordt, je werd geacht gewoon te accepteren alles wat op je pad kwam. God is almachtig. Hij doet toch wat hij wil, dus waarom zou je er veel emoties aan besteden? Je moet het als het ware als een ijskonijn ondergaan. Nou, ik, ik kan me dus ook niet herinneren dat in de 18 jaar dat ik een kerkdienst heb meegemaakt, dat er enige emotie getoond werd. De, de, ik, ik kan me niet herinneren dat er gelachen werd in de dienst, nog dat er geheld werd. Het is gewoon compleet flat. Plat, monotone, flat. Toen, na jarenlang niet naar de kerk gegaan te zijn, euh, kwam ik tot geloof en zocht ik het vooral in de Pinksterkerk. En wat een verademing was het dat daar volop ruimte werd gegeven aan blijdschap. Maar toen kwam ik erachter dat ook in die kerk, in die Pinksterkerk, dat er eigenlijk heel beperkt aandacht werd gegeven aan emotie. Want waarom? Jezus is Heer, Jezus is overwinnaar. Jezus is voor jouw zonde gestorven, dus je moet blij zijn. Met de nadruk op je moet blij zijn. He, ik, ik kan me in die diensten geen één keer herinneren dat er ruimte was voor verdriet. Of, of teleurstelling. Nee, Jezus is overwinnaar, dus je moet blij zijn. He, er werd alleen opwekking gezongen. Kunnen jullie één opwekkingslied verzinnen waar er niet blij wordt gezongen? Eigenlijk is het, is het allemaal halleluja. Maar als je de psalmen bijvoorbeeld leest in de Bijbel, dan, dan zie je dat David ruimte geeft aan allerlei emoties. En ook als je naar het leven van Jezus kijkt, dan zie je dat Jezus allerlei emoties had. En ik wil kijken met jullie vandaag naar slechts één dag in het leven van Jezus. En kijken wat voor emoties hij Doormaakt en hoe hij daarmee omgaat en wat we daarvan kunnen leren. Nou, laten we lezen in Lucas 19, vers 19, 29 tot 48. Als dus het goed is, staat hij hier uh, op het scherm. Hij in Bedvage, hij is dus Jezus, toen hij in Bedvage in Betanië bij de olijfberg naderde, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. En hij zei tegen hen: Ga naar het dorp daargrins. daar ginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt: Waarom maken jullie het los?, moeten jullie antwoorden.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 En toen hij op het punt stond de olijfberg af te dalen, begonnen de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. En ze riepen, gezegend, die komt als koning, in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. En enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus, Meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde,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 En terwijl hij hen toevoegde, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hoge priesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen. Maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen. Want het hele volk hing aan zijn lippen. Het is één dag, het leven van Jezus begint ermee dat Jezus uh, zijn leerlingen een opdracht geeft om een ezelsveulen te regelen, om daar op Jeruzalem binnen te rijden. En hiermee vervult Jezus een eeuwenoude profetie, een Messiaanse profetie, dus een profetie over de komende Messias, de komende Joodse koning, die Israël zou, be zou bevrijden. Honderden jaren voordat het gebeurde. En die uh, profetie is uit Zacharia 9, vers 9. Daar staat het volgende. Verheugt u mijn volk, juich van vreugde. Want kijk, uw koning komt eraan. Hij is de rechtvaardige, de overwinnaar. En toch is hij ook nederig en rijdt op een jonge ezelin. Jezus' volgelingen moeten dit vers in gedachten hebben gehad. Want terwijl Jezus zo op dat ezelsveulen, die ezelin, Jeruzalem binnenrijdt, schreeuwen ze en zingen ze de longen uit hun lijf. Ze, ze gooien hun kleden op de grond, ze pakken palmbladen van de bomen en ze roepen, Hosanna, de koning komt eraan! Eigenlijk precies wat hier in dit vers beschreven staat. En het, het staat er niet, maar ik, ik weet zeker dat dit Jezus diepe vreugde moet hebben gegeven. Niet alleen omdat het de vervulling is van een profetie uit het verleden, maar ook omdat hij hier als het ware een tipje van de sluier krijgt hoe het straks zal zijn als hij terug zal komen. En mensen uit alle volken en alle naties hem zullen aanbidden als de koning der koning, als de eeuwige koning. He, openbaring 5 vers 13 staat bijvoorbeeld... En ik hoorde alle schepselen in de hemel, op aarde, onder, onder de aarde en in de zee daarmee instemmen. Alle lof, eer en heerlijkheid is voor hem die op de troon zit. En voor het lam, voor eeuwig en eeuwig. Dus het begint ermee dat, dat Jezus diepe vreugde ervaart. Nou, lang kan hij niet genieten van die vreugde, want... Zodra hij richting Jeruzalem rijdt, ziet hij de stad daar in de in de schitterende zon liggen. Prachtige stad. Maar hij ziet als het ware al voor zich hoe deze stad zal leiden. Omdat ze hem niet als Messias willen aannemen. En hij voelt hun pijn. En hun verdriet. En het staat lekker. Hij huilt. Hij heilt van verdriet, omdat hij het leed zo graag had willen besparen. In, eh, in een ander evangelie wordt er over hetzelfde verhaal gesproken in Matthäus 23 als volgt. Daar zegt hij dit. Jeruzalem, Jeruzalem, stad die de profeten vermoordt en de mannen die naar u zijn toegestuurd dood, doodgooit met stenen. Hoe vaak heb ik uw kinderen bij elkaar willen brengen? zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeenbrengt. Maar u hebt het niet gewild. 37 jaar later, in het jaar 70 na Christus, en dat is in alle geschriften uit de geschiedenis, is dat terug te lezen, is Jeruzalem inderdaad vernietigd door de Romeinen. En er heeft een slachting plaatsgevonden die zijn weergaan niet kent. Honderdduizenden mensen zijn vernietigd. Omgekomen, geen steen stond nog op de andere. De stad Jeruzalem is compleet met de grond gelijk gemaakt. Het breekt Jezus hart al lang voordat het gebeurt. Diepe vreugde, diep verdriet. En dan rijdt Jezus Jeruzalem in. En hij gaat linea recta naar de tempel. En wat hij daar ziet, maakt hem heet van woede. Van, want wat, wat ziet hij daar? Dat de tempel in plaats van een plek van gebed en aanbidding, zoals God het bedoeld heeft, veranderd is in een plek van, van handel. En alleen maar om er zelf beter van te worden. En, en juist de, de, de religieuze leiders, de, de priesters en de schriftgeleerden, die deden daar volop aan mee. Maar die bedekten het met een vroom sausje. En hypocrisie en hebzucht. Niets maakt Jezus zo boos als dit. Dus we lezen dat Jezus van een stuk touw een, een zweep maakt. En die handelaren en iedereen van het plein wegjaagt. Alle dieren het plein af. Hij trapt die, die tafels waar al het geld op ligt omver. En hij zegt genoeg eruit. Laat de tempel, het huis van mijn vader, een huis van gebed zijn. Zie je dat? In, in één dag tijd. Van, van diepe vreugde naar intens verdriet, naar gigantische woede. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat vandaag de dag, als je, als je dat over iemand uh, hoort, of dat je iemand zo'n opeenvolging van heftige diverse emoties ziet, hoe, hoe zouden we zo iemand beschrijven vandaag de dag? Hè? Huh? instabiel, instabiel iemand, misschien een beetje labiel. Maar vrienden, dit is de, de Zoon van God. De persoon die zegt, wie mij heeft gezien, heeft God de Vader gezien. En Jezus zelf, de Zoon van God, de God die mens is geworden, die, die geeft ruimte aan zoveel verschillende emoties. Die probeert ze niet te verstoppen, maar die, die geeft ze de ruimte. En ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar toen ik dat verhaal las, werd ik, werd ik geraakt en werd ik uitgedaagd. Want zo vaak houd ik mijn emoties in. Zet ik er een schokdemper op. Want emoties zijn vaak vervelend. Ze gaan dieper dan je zou willen. Je hebt ze niet altijd in de hand. Toch? Toch? Hoe kunnen we nou op een gezonde manier onze emotie ervaren op een gezonde manier uiten? Net zoals Jezus. Daar wil ik met jullie kijken wat we van Jezus kunnen leren. Nou, het eerste is dit. Allereerst hebben we het nodig dat we, net zoals Jezus, geest vervuld zijn. Vol zijn van de heilige geest. Vol zijn met de geest van Jezus. Weet je, de, de, de heilige geest, als we hem uitnodigen, komt in ons wonen en dan verandert de heilige geest ons van binnenuit. En niet alleen ons denken, maar ook onze emoties. Een van mijn favoriete Bijbelgedeelten, en ik heb hem al heel vaak gedeeld, maar ik wil hem opnieuw delen, is Gelaten 5, vers 22 en 23. Die, die spreekt over de vrucht van de geest. En de vrucht van de geest staat daar is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wat een mooi lijstje is dit. En wie verlangt hier nou niet meer naar? Meer liefde, meer vrede, meer blijdschap, meer geduld, meer zachtmoedigheid, meer zelfbeheersing. En ik geloof echt dat hoe meer je, je jezelf helemaal aan God overgeeft, je, je, je tijd, je geld, je, je relaties, je, je lichaam, je denken, maar ook juist je emoties, dat ons karakter verandert, maar ook dat onze emoties steeds gezonder worden. En dat we die op een steeds gezondere manier kunnen uiten. En dat we inderdaad steeds meer liefde... ...en vrede en blijdschap zullen ervaren. Dus ik denk dat dat essentieel is. Elke keer weer opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. En, en hoe doen we dat? Gewoon om God te vragen. Heer, wilt u mij weer opnieuw vullen met uw geest? Nou, de tweede is deze. Check je emoties. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Want elke keer als we een bepaalde emotie naar boven komen... Of voelen komen, is het goed die te onderzoeken. Want in tegenstelling tot Jezus zijn niet al onze emoties even, even zuiver. He, um, onze boosheid kan bijvoorbeeld vermengd zijn met, met uh, wraakgevoelens of egoïsme. He, ons verdriet kan vermengd zijn met, met zelfmedelijden. Onze angst met ongeloof. En dan is het goed. He, als, je, als je dan maar die emoties die zo gemengd zijn met, met zuiver en onzuiver motieven maar de vrije ruimte geeft, dan is dat niet behulpzaam voor onszelf, maar ook niet voor de ander en het eert God ook niet. Dus wat ik dan doe als ik een heftige emotie vraag, is: Heer, wat is er aan de hand? Laat me zien. Wat zit er onder die emotie? He, wat? Wat zijn de verborgen motieven daarvan? Waar komt het vandaan? Is deze emotie oké? Okay? Is er misschien iets wat ik over het hoofd zie? Een gebed wat ik vaak bid, is een gebed duizenden jaren oud, wat koning David in Psalm 139, vers 23 bid. En daar staat het volgende. Doorgrond mij God. Doorgronden het is een woord wat we, wat we niet dagelijks gebruiken, maar test me. He, zie wat er bij mij van binnen speelt. En ken mijn hart. He, je hart is, is de plek waar je, vooral je emoties vandaan komen. Weet wat mij kwelt. En zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid me over de weg die eeuwig is. Het is zo goed om dit regelmatig te bidden. Heer, doorgrond me. Ken mijn hart maar. Hier, vertel. Laat me maar zien wat in mijn hart zich afspeelt. Waarom ik deze emotie zo heftig voel en zo ervaar. Ik, ik weet niet waarom. En God weet het wel. Hij ziet het wel. En hij laat het ons zien. Als we hem daarom vragen. Dus check je emoties. De derde is. Weet wie je bent. Weet hoe God jou gemaakt heeft. Weet je... Kijk maar eens om je heen, we zijn allemaal zo verschillend. We hebben allemaal zoveel verschillende opvoedingen gehad. Zoveel verschillende normen en waarden meegekregen. Zoveel verschillende karakters. We komen uit zoveel verschillende landen en culturen. En dat heeft allemaal invloed op hoe we onze emoties uiten. En dat, dat is oké. Okay. Als je nuchteren van je achternaam heet, dan uit je je emoties waarschijnlijk op een andere manier dan als je Rutgers van je achternaam heet. En als je uit Colombia komt, dan uit je je emoties anders dan uit je als je uit Friesland komt. Toch? En, en dat is, nogmaals, dat is oké. Okay. Het is goed om te weten wie jij bent. Hoe God jou gemaakt heeft en hoe jij je emoties het beste kan uiten. Op een gezonde manier. En juist omdat we een multiculturele kerk zijn. En zo divers. En allemaal onze emoties op een verschillende manier uiten. Is het ook goed om elkaar dus te respecteren en accepteren. Dat we dat op een verschillende manier doen. He, ook, ook tijdens de aanbidding. De een doet zijn handen in de lucht. En, en danst en, en juicht. En de ander zit misschien gewoon op zijn stoel. Maar die heeft misschien net zoveel emoties en liefde voor God. Maar uit het op een andere manier, dat is oké. Okay. Dus weet wie je bent. En de laatste is deze. Kijk of er misschien iets is wat jouw emoties blokkeert. Want het kan zijn dat je een bepaalde emotie niet ervaart of niet kunt uiten. Omdat je als het ware een muur om je hart hebt heen gebouwd. En dat, dat kan zijn omdat je in het verleden iets heel heftigs hebt meegemaakt. Iets of iemand heeft jou zo verwond, dat je je toen hebt voorgenomen, ik ga nooit meer iets of iemand dichtbij laten komen. Zodat ik deze pijn nooit meer zal ervaren. En je hebt dus als het ware een muur om je hart heen gebouwd. En je ervaart dus inderdaad niet meer die pijn, maar ook niet de fijne emoties. Je ervaart ook bijna geen vreugde meer. Of verdriet, als je daar behoefte aan hebt. En dan is het zo goed om, om God te vragen. Heer, wilt u die muur afbreken? Ik vind het heel eng. En ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Maar ik vertrouw u. Of ik kies ervoor om u te vertrouwen. Wilt u die muur afbreken? En wilt u ook die wonden die ik nog steeds ervaar in mijn hart genezen? Maar weet je, het kan zijn dat die wonden zo diep gaan. En die muren zo hoog zijn. Dat het ons in ons eentje niet gaat lukken. En dat we daar hulp nodig hebben van anderen. Van therapeut of, of psycholoog. Dat is helemaal niets om je over te schamen. God heeft ook die mensen de gaven en talenten gegeven om jou daarbij te helpen. He, vraag dan anderen om hulp. Om die muren af te breken en die wonden te laten genezen zodat we echt weer die emoties kunnen ervaren op een manier die bij ons past en die God eert. Net zoals Jezus. Want weet je, alleen dan kunnen we intens genieten van het goede zoals Jezus. Kunnen we oprecht verdrietig zijn over het leed in ons eigen leven en om ons heen. En kunnen we oprecht kwaad worden over het onrecht in de wereld. Net zoals Jezus. Alleen dan gaan we steeds meer op Jezus lijken. Met onze schaterlach en snot erbij. Maar dan worden we steeds meer de mensen hoe God ons bedoeld heeft. Weet je, het grootste gebod is om God lief te hebben: met heel ons hart, verstand en kracht. Maar het is dus ook met heel ons hart, met al onze emoties. Emoties zijn niet slecht, ze kunnen wel uit de bocht vliegen. Dus we hebben daar Gods hulp voor nodig. Maar God wil ons daar bij helpen. Nou, als, als verwerking hiervan wil ik uh, twee dingen gaan doen. We gaan zo avondmaal vieren en dat zal ik zo inleiden. Maar eerst wil ik ook even de tijd nemen, allemaal om even voor onszelf na te denken. Wat is nou de emotie waar ik het meeste mee worstel? Wat is de emotie die ik het, het, het minst ervaar of misschien het moeilijkst vind om te uiten. En, en die dan op een briefje te schrijven, werden allemaal papier en pennen daar bij het kruis. En die als het ware aan het kruis te nagelen, bij het kruis te brengen. En je kunt hem oprollen en dan zo in dat kippengaas te steken. Als een manier om tegen God te zeggen, heer ik geloof dat u mij geschapen heeft zoals ik ben. Ook met allerlei emoties. Ik geloof dat u voor mij gestorven bent aan het kruis, zodat ik een nieuw leven mag leiden. Zodat ik steeds meer mag worden zoals ik bedoeld ben, ook met al mijn emoties. Wilt u komen met uw opstandingskracht, ook in mijn emoties? Wilt u mij helpen om die emoties goed te voelen en goed te kunnen uiten? Dus dat is het eerste. Als, je, als jij een emotie hebt waarvan je denkt van ja... Daar wil ik Gods hulp bij, om, om daarin te groeien, om, dat, om daarin Jezus te, te reflecteren, dan daag ik je uit om dat op een briefje te schrijven aan het kruis vast te maken. En als je dat gedaan hebt, dan kun je naar een van de twee tafels toelopen, en een stukje brood nemen en een bekertje. En dan gaan we avondmaal vieren. Degene die voor wie het misschien nieuw is. denken: avondmaal. Het is toch middag. Hoezo avondmaal? Nou, we noemen het avondmaal. Of, of de maaltijd van Jezus. Omdat om op de, de avond. Voordat Jezus verraden werd. En gevangen genomen werd. Om gekruisigd te worden. Jezus het laatste maal met zijn leerlingen vierde. En en hij, hij gaf zijn leerlingen de opdracht en ook ons vandaag de dag om dat te blijven doen, om te herdenken wat hij voor ons gedaan heeft. En op de avond dat Jezus gevangen genomen werd om gekruisigd te worden, brak hij het brood. Hij dankte God ervoor. Hij gaf het aan zijn leerlingen en zei: "Vrienden, dit is mijn lichaam voor jullie gebroken." Zodat jullie heel mogen worden. En toen nam hij de beker. Niet zo'n klein bekertje, maar een grote beker. Vol met wijn. Hij dankte God ervoor. Hij gaf het aan zijn leerling en zei. Dit is mijn bloed, wat ik voor jullie vergiet. Voor de vergeving van alles, maar ook alles. Wat jij verkeerd hebt gedaan. En ooit nog verkeerd, verkeerd zult doen. En Jezus, die deed dat, en als je dat tot je door laat dringen, is dat zo'n ongelooflijk krachtig symbool. Het gebroken brood, waarmee Jezus zegt, ik heb jouw plaats ingenomen aan het kruis. Ik liet mijn lichaam breken, zodat jij genezing mag ontvangen. Ik liet mijn bloed stromen, zodat jij gereinigd mag worden en vergeven mag worden. Ik stierf zodat jij mag leven met God voor altijd. Ik werd van de Vader gescheiden, zodat niets, maar ook helemaal niets jou ooit nog van Gods liefde zal kunnen scheiden. En weet je, als je een stukje brood neemt voor jezelf en een bekertje, dan zeg jij eigenlijk, ja Heer, ik geloof dat U dat voor mij gedaan heeft. Je zegt daarmee niet dat je perfect bent of dat je het verdient. Maar je komt juist met lege handen. Vrienden, het is pure genade wat Jezus voor ons gedaan heeft. En het enige wat we kunnen doen is dat ontvangen. En dat doen we bij het avondmaal. Misschien is er iets waarvan jij nog weet, ja, dat, dat staat eigenlijk nog wel tussen mij en God in. En daar heb ik eigenlijk nog niet met God over gesproken. Misschien is het goed om dan eerst even de tijd te nemen om daar... Met God over te praten, dat naar God toe te beleiden en dan zijn vergeving te ontvangen. Door het brood en wijn. En dan kun je naar je plek teruggaan en dan kun je het met je buurman of buurvrouw of in je eentje nemen. En uh, ik wil uh, jullie vragen om alvast te gaan spelen. En laten we bidden samen. Heer Jezus, dank u wel wat u voor ons gedaan heeft en dat we dat zo mogen vieren, herdenken, geloven. Misschien vinden we het op dit moment heel lastig te geloven, maar heer, kom dan ons ongeloof te hulp. Heer, u kent ons hart, u kent onze emoties en ik dank u dat we helemaal bij u mogen komen zoals we zijn. Dat we ons niet beter voor hoeven te doen. Want u heeft alles volbracht. Heer, de prijs is betaald. We zijn vergeven. We zijn hersteld in relatie met u. En dat gaan we vieren. Kom, heilige geest. En ik bid voor iedereen hier vanmiddag dat we een ontmoeting met u mogen hebben. En Heer, laat ons ook zien of er misschien een emotie is die we bij het kruis moeten brengen zodat we daar uw genezing en herstel in mogen ervaren. Zodat we die emotie mogen ervaren en mogen uiten op een manier die u eer geeft. En die meer van Jezus laat zien in ons leven. En dat bid ik in Jezus naam. Amen.